En als het goed is, is Clara, Siska, Klarenberg aan de lijn. Goedemorgen. Ja, goedemorgen Ben. Um, Siska, jij doet al jaren de IVN-evenement op strand, toch? Ja, ja dat klopt. Ja. ja, we hebben elkaar een paar jaar geleden ook weer een keer gezien. Ja. Ja. En, uh, ja, het is natuurlijk <coughs> ook een beetje, uh, een beetje begonnen in de week van de zee, dat is al jaren geleden. Um, ik zie jullie nog op het strand staan met allerlei uh, uh, spulletjes. Maar om bij het begin te beginnen, waar staan de letters IVN voor? Instituut voor Natuur- en Mensenreeducatie. Kijk, daar gaan we wel een stukje verder. Ja. Um, elk jaar doen jullie dit evenement. Ja. Um, als het en... weer toelaat, hè? Ja, ja. Als, als, als, nou, ik hoop, het wordt nu wat donkerder in Zandvoort. Dus ik hoop dat jullie morgen heel mooi weer hebben. Um, wat gaat er zoal gebeuren bij zo'n evenement? Nou, Wij staan met uh, twee party tenten Staan we dan uh, onderaan uh, bij het Juttersmuseum op het strand? En uh, dan hebben we uh, in de kraam hebben we allerlei vissen liggen waar we over vertellen: hoe ze leven en ook over schelpdieren. En om uh, kwart over twaalf gaan we koren. Gaat, gaat Hans met het koornet de zee, de zee in? En dan kunnen de kinderen het net trekken. Die hoeven niet de zee in hoor, kunnen gewoon over het strand uh, lopen. En dan uh, maken we een trekking. Even naar het noorden. En dan gaan we kijken wat we gevangen hebben. En, uh, en dan, daarna gaan we dan weer uh, terug naar het zuiden. En dan gaan we weer kijken wat we gevangen hebben. En dat du duurt ongeveer een uur. Een uur trek. Een uur um, trek. Hoe, ja. hoe ver gaat het net de zee in? Oh, Hans, hoe, lang, hoe ver ga jij de zee in? Nou, het net gaat een meter of veertig de zee in. Gaat een meter of veertig de zee in? Nou, dat is toch een aardig eentje weg? Ja. En, en wat vangt Hans zo, zo allemaal? Nou, uh, garnalen. Uh, kleine platvisjes. Uh, hij heeft zelfs een zeebaars gevangen. Een paar weken geleden. Zo. En een pieterman kan hij vangen. Nou, daar moet je mee oppassen. Ja, dat is niet fijn als je dat in je voet krijgt. <lacht> nee, want dan kan je naar de EHBO. Ja, ja. dat is een, uh, nog een van de gevaarlijke vissen die hier toch voor de kus zit. Dat is onze enige gevaarlijke ja, vis. Ja. Ja. Die... Uh, die trek die gaat dan uh, van noord en weer naar zuid. En dan kijken jullie wat erin zit. Wie ja. um, mogen er allemaal meedoen? Nou, alle, alle kinderen die dan op het strand staan. En die mogen dan aan het net trekken. En, en dan de ouders kunnen dan meelopen. En, en sowieso mensen die dat leuk vinden kunnen dan ook even komen kijken. Um, Ik bedoel, het, het, het staat open voor iedereen. Oh, dus uh, als je gewoon aankomt lopen, dan mag je meedoen? Ja, kan je meedoen. Kun je meekijken. En zien wat we allemaal vangen in zee. En de, en de Noordzee is zo'n mooi, schone zee. En er zit zoveel leven in. En zelfs zo'n zo stukje vlakbij het strand. Dat is, is gewoon niet te geloven. Is dat de laatste jaren beter geworden? Ja, het, ja, het, is, het is de laatste jaren veel beter geworden. En, en hoe, hoe komt dat, denk je? Nou ja, om, om, omdat we gewoon beter opletten. Uh, ook, ook, nou ja, we halen nu ook allemaal plastic troep weg, hè. Mm -hmm. En, en, en we zorgen dat er niet zoveel verontreiniging in de zee komt, dat soort dingen. Ligt de, uh, de uitleg van jullie ook een beetje bij de verontreiniging van de zee? Dat, je had het net over plastic. Uh, nou, dat ligt er als we daarnaar vragen. En als we natuurlijk een, een stukje plastic vangen in het net, ja. uh, sorry, ja. dan, dan vertellen we natuurlijk wel erover. En voorheen werden natuurlijk ook uh, schepen of de schepen werden nog steeds uh, met een coating ingesmeerd. Opdat er te weinig aangroei kwam mm -hmm. van, van schelpdieren en zo. Dat het, dat het glad bleef. En dat is natuurlijk ook heel slecht voor, voor, voor het zeeleven. Maar ja, dat, dat moet nog wel, dat wordt nog wel gedaan. Ja, uiteindelijk laat die coating los in de zee en dat gaat dan? Uh, een beetje verontreinigen, Ja, verontreinigen. Ja, verontreinigen. Als je nou zo eens kijkt op zo'n zo'n morgen en je, je kijkt naar je vis die in de zee zit, hoeveel soorten vis zit daar dan? Nou, een heleboel. Ik heb een heel boekje. Het is <laughs> uh, dus gewoon niet uh, niet voor te stellen. Ik, uh, ik kan dat niet uh, zo vertellen hoeveel vis er is. Dan. Uh, dan, dan moet je even naar de visafslag. Dan uh, kunnen ze je alles vertellen <laughs> en laten zien. Nou, ik kom er wel eens, maar dan blijf ik nooit kijken om te zien wat ze allemaal gevangen hebben. Maar dat is meer voor de consumptie. Ja, ja, ja dat snap ik. Ja. Ja. Nou ja, wij gaan daar ook wat vissen halen. Hè. Mm -hmm. Wij gaan bij uh, uh, Baasdorp gaan we wat lekkere vissen halen. En wat, wat schelpdieren, opdat we dan alles kunnen vertellen hoe schelpdieren dus ook uh, het water zuiveren en, en eten eruit halen voor zichzelf. Nou, dat is mooi. En, uh, ja, je zegt al lekkere vissen, dus je gaat ze niet opeten? Nee, ja. nee. Nee, die, die laten wij de hele dag daar liggen. Dus die zijn niet meer zo eatable. Uh, nee, nee, nee. Dan kun je ze niet meer gebruiken. Nee. Uh, hoe laat gaan jullie beginnen? Wij beginnen om twaalf uur. En om kwart over twaalf gaan we met het Kornet de zee in. Want dat is dan het juiste tijd. En dat duurt ongeveer een uur, dat korren. En voor de rest staan we met de twee partitenten op het strand. En we hebben een, een, een zeeparcours. Dat gaat ook door het Juttersmuseum. Met allerlei vragen voor kinderen kunnen ze zelfstandig doen. En uh, kunnen ze ook alle leuke dingen van het Juttersmuseum zien. En wij doen het natuurlijk voor het IVN, hè. Wij, wij staan voor het IVN op, op het strand. Ja. IVN Zuid-Kennemerland. IVN Zuid-Kennemerland gaat ja. uh, morgen een c evenement op het strand houden. En dat begint om twaalf uur. Kwart over twaalf is de eerste trek. En uh, alles in het uh, Juttersmuseum staat de ook de ter beschikking. Ja. Dus het wordt weer een, met een beetje mooi weer een hele fijne dag voor jullie. Nou zeker. En gewoon dikke trui aan en dan kan je er tegenaan. <laughs> ja, dat kan ook nog. Ja. Nou, Siska, ik wens je heel veel plezier morgen. Okay, en natuurlijk ook heel veel aanloop. Ja, hoop ik ook. En dan, uh, uh, misschien kom ik ook nog wel even kijken. Oké, okay, gezellig. Dankjewel. Bedankt, hè. Daag.